En Anita, en in the name of love, en zo gewoon knijpen aan het eerste gedeelte van de Nightclub. Zometeen vanaf 12 uur onze eigen resident DJ Mouzoon. uur lang live in de mix op de radio. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van 12 uur.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 In Kandahar, in het zuiden van Afghanistan, zijn bij een serie aanslagen 30 doden gevallen. 50 mensen raakten gewond. De zwaarste aanslag was op de gevangenis van de stad, waarschijnlijk met de bedoeling om gedetineerden vrij te krijgen. Andere aanslagen waren bij het politiebureau en het huis van de gouverneur. De Afghaanse president Karzai ziet af van het benoemen van alle leden van de Electorale Klachtencommissie. Vorige maand maakte Karzai bekend dat hij zelf vijf Afghaanse leden van de nieuwe klachtencommissie zou benoemen. Op dat besluit kwam veel kritiek uit binnen- en buitenland. In Georgië is paniek uitgebroken door een tv-uitzending... waarin werd gesuggereerd dat Rusland het land was binnengevallen. Er was te zien dat de hoofdstad Tbilisi werd gebombardeerd en dat Russische tanks de stad introkken. De uitzending leidde tot overbelasting van het telefoonnet en veel Georgiërs renden de straat op. Aan het begin van het programma werd gezegd dat het een fake reportage was, maar dat ontging veel kijkers. Op Ameland is een meisje van acht gered uit een put in de duinen. Tijdens het spelen was ze in een vijf meter diep gat gevallen. De brandweer wist haar met een touw om haar middel naar boven te krijgen. Het meisje was ongedeerd. Rijkswaterstaat zegt dat de put mogelijk stamt uit de Tweede Wereldoorlog. De Franse zanger en liedjeschrijver Jean Ferrat is overleden. Zijn bekendste lied was La Montagne, dat hier populair werd door de Nederlandse versie Het Dorp van Wim Sonneveld. Ferrat was uitgesproken in zijn maatschappijkritiek, waardoor zijn liedjes in de jaren 60 bij Franse omroepen in de ban werden gedaan. Jean Ferrat is 79 jaar geworden. In de Eredivisie heeft AZ met zes twee gewonnen van hekkensluiter RKC... VVV Venlo verloor thuis met 1-0 van FC Utrecht. NAC Groningen eindigt in een 3-0-overwinning voor Groningen. De wedstrijd NEC-Roda eindigde in 0-2. Het weer, regen. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 3 graden. Ook morgen regenachtig, het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al 20 jaar. En jij blijft, beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar, live. ZFM. En nu, de Nightwalk. Faz in je seatbelts. Hold on, on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a player. In 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1.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 Stop. Stop. Shakes in the glow. I'm not sure I want. Dick.